Het is 1 uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. In Homs zijn zo'n 80 mensen geëvacueerd. Het gaat vooral om kinderen, vrouwen en ouderen. De bedoeling was dat zo'n 200 burgers werden geëvacueerd... uit het centrum van de Syrische stad. Maar er zijn voor ons nog geen berichten dat dat aantal is gehaald. Speciaal-VN-gezand Brahimi had aangedrongen op de evacuatie... tijdens de eerste ronde van gesprekken in Geneve... tussen de regering van president Assad en opstandelingen. Donderdag werd er een definitief akkoord over bereikt. De humanitaire situatie in Homs is erg slecht. Er zou nauwelijks nog voedsel zijn. De Amerikaanse reisleider Kenneth B., die in Noord-Korea gevangen zit, is weer naar een werkkamp gestuurd. Hij lag de afgelopen maanden in een ziekenhuis om aan te sterken. Hij was sterk vermagerd. B. werd in 2012 opgepakt toen hij als reisleider met vier toeristen een bezoek bracht aan Noord-Korea. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij met vijandige bedoelingen het land binnenkwam. De in Zuid-Korea geboren Amerikaan is veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid. De Amerikaanse regering heeft al enkele keren om de vrijlating van de gevangen Amerikaan gevraagd. Maar Pyongyang weigert hem te laten gaan. Op de Russische tv was afgelopen avond te zien dat alle vijf Olympische ringen gewoon openden. Bij de openingsceremonie in Sochi ging het mis toen een sneeuwvlok moest veranderen in een Olympische ring. Dat was in de hele wereld op tv te zien, maar de Russische tv liet wel vijf geopende ringen zien. Medewerkers hadden in de gaten dat het niet goed zou gaan en konden daarom net op tijd beelden van de repetitie klaarzetten. Toen ging het wel goed met de sneeuwvlokken en de ringen. Op social media werd lacheren gedaan over de sneeuwvlok die maar een sneeuwvlok bleef. Die durfde niet uit de kast te komen, werd geschreven. Het weer, het waait vannacht verlinkt en het wordt 4 graden. Overdag regent het eerst, later in het westen wat zon en het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 WPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Wir sind das Gedächtnis. Beelden over teutonen, nazi's en andere referenties aan de Duitse geschiedenis. Krijgt u zo meteen, want dat is uh, het onderwerp van een expositie van Jasper de Beijer. Hij is uh, schilder. En we gaan het uh, hebben over manieren om de nacht door te komen. Die krijgt u vandaag van iemand uit het theater. Want uh, ook theatermakers liggen s'nachts nog wel eens wakker. En dat... Uh, Gaan we zo meteen bespreken. Maar we beginnen met Thomas Verbocht. Hij is de schrijver die deze week elke dag voor ons een verhaal schrijft... op basis van de actualiteit. Hij is romancier. Hij heeft een boek geschreven. Het eerste licht boven de stad dat momenteel in de winkels ligt. En nog heel veel andere boeken, romans, verhalen, toneelstukken en columns. Noem maar op. Thomas, goedenacht. Goedenacht, Pieter. Hallo. Wat heeft je vandaag bezig gehouden? Nou, ik, uh, het is niet helemaal fictie, maar het is wel een onderdeel van... van, van... Een boek dat ook, dat ook aan het ontstaan is. Uh, ik zat het voorlezen en weet je meteen waar het over gaat. Okay. Vanochtend kreeg ik meteen een goed humeur... toen ik in de volkskrant een foto zag van de Beatles. Die foto is van 9 februari 1964. Morgen, 50 jaar geleden. Ze zijn voor het eerst in Amerika. Ze treden op in de Ed Sullivan Show. Een programma waarna meer dan 70 miljoen mensen kijken. Het Sullivan staat ook op de foto. Uiteraard, uiteraard zag ik deze foto vaker. Maar ik weet nog wanneer het voor het eerst was. Inderdaad, 50 jaar geleden. Misschien ook wel in de Volkskrant. Het leven is zo kort en gaat zo snel dat het bijna belachelijk is te zeggen dat iets lang geleden is. Je hoeft maar over je schouder te kijken en je ziet jezelf 50 jaar terug. En ik weet, en ik weet zelfs nog wat ik dacht. Ik dacht. Nu is de wereld van de Beatles. Misschien dacht ik dat niet. Misschien zei mijn moeder het. Doet er niet toe. Het gaat om de sensatie. En dat woord gebruik ik hier graag. Sensatie. Ik was elf jaar, maar voelde dat er iets aan het veranderen was. Dat merkte ik ook aan mijn ouders, die nog zo jong waren. Ik ben geboren in de tijd die de jaren na de oorlog wordt genoemd. Maar de jaren na de oorlog leken ineens voorbij. En dat kwam onder meer door de Beatles... Ik had de single, I Wanna Hold Your Hand. En wat er met dat liedje aan de hand is, kan ik nog steeds iets zeggen. Het is gewoon een vrolijk liefdesliedje. Maar het is ook meer. Toen ik vanochtend de foto in de krant had gezien, luisterde ik er weer naar. Ik vind het nog steeds goed, na 50 jaar. En ook herinner ik me hoe ik er de eerste keer aan luisterde. Ik wist dat er iets aan het beginnen was... En wat er begon... begint nog steeds. Ja. En wat is het? Wat, wat begint er nog steeds? Ja, Pieter, dat is, dat is, dat is nou zo'n gevoel... van... Uh, een, een soort opwinding... een soort tinteling... en, en, en, en de, de, de sensatie... dat word ik ook al gebruiken... van... er, er, er staat voortdurend iets te gebeuren... en... Uh, Dat overkwam me toen zeer. En dat is, dat is mijn hele leven ook bij, bij me gebleven. En dat heb ik nog dagelijks. En ook, ook, ook, als ik, ook als ik daar ook als ik naar die muziek luister, die muziek die men, men nu een beetje ouderwets vindt. Maar ik vind het nog steeds niet ouderwets. Ik vind het nog steeds muziek die iets opwekt. En, en uh, ja, dus, dat is dus überhaupt dat in deze hele, ook al, die, al die pop- en die rockmuziek met mij doet. Van, uh, het veroorzaakt een, een, een spanning, een soort optimisme. En dat vind ik wel vind ik heel erg lekker. Het hoort een beetje met de motor van mijn dagen. Nou is, is het een van de wonderlijke dingen... maar dat heeft gewoon te maken met de ontwikkeling van, van het brein volgens mij. Dat de muziek die je luistert in je adolescentie je, je hele leven bijblijft. Maar dat heeft volgens mij ook gewoon te maken met, met dat later... ja dan, dan doet het je allemaal niet meer zoveel... of dan zijn die hersenen niet meer zo vers... dus die, die leggen die verbindingen niet meer zo goed aan... Dus, dus heel veel mensen die luisteren dan hun hele leven naar dire straits... en dan zeggen ze op later leven nog een keer dire straits... ja, doe nog maar een keer dire straits. Ah, mag ik nog een keer dire straits? Maar met de Beatles, ja, nee, nee, nee, voor de Beatles wil ik een uitzondering maken... want die waren ook wel echt geniaal natuurlijk. Ja, kijk, bij de duisteren zou ik niet zo gauw hebben, Pieter. Maar, maar, maar, maar kijk, het gaat natuurlijk ook om wat je zegt. Dus juist, al, al die dingen die je ook voor het eerst meemaakt... of het nou de sensaties van de muziek van de Beatles... of het nou je eerste verliefdheid is... of je eerste rouw is... of je eerste, de eerste keer dat je ergens in de steek gelaten wordt... al die... Al deze, uh, deze gevoelens, al deze emoties... die zijn dus maatgevend voor de rest van je leven. Daar ben ik van overtuigd. Maar het was natuurlijk toch in de tijd van, van de Beatles... In tegens, ik bedoel, niks ten nadele van Dire steeds dames en heren... maar in de tijd van de Beatles de, ging het ook wel over meer. Dat was ook een beweging, een, een revolutie. Ja. Ja, natuurlijk. Ik weet, waar we het nu over hebben, die foto, was dus in 1964. Dus een paar maanden nadat Kennedy vermoord was. In 1963, toen iedereen voelde, oké, okay, er gaat een nieuwe tijd aanbreken. De jaren van de wederopbouw zijn nu om voorbij. De Koude Oorlog is een beetje ingezakt. Er gaat iets beginnen. En daar horen zeker de Beatles bij, ja. Het, het is toen ook zeker begonnen, maar, maar hoe kijk je daar nu eigenlijk op terug? Dat is een veel te omvangrijke vraag voor het rubriekje en voor het tijdstip. Maar is er nog iets over in jou van dat idealisme van de jaren zestig? Ja, daar is voor mij zeker heel veel over. Uh, en en, en uh, als je erover begint, dan zeggen mensen heel gauw, uh, ja, mensen die, die, die, die, die zelf een beetje ingezakt zijn, oh, dan heb je weer zo'n oude hippie. Maar dat vind ik altijd, altijd zo'n onzin. Waarom, waarom, uh, waarom mag je niet een beetje het elan van die, van die tijd van toen nog steeds uitdragen? Uh, de verbeelden en de macht Er was zo ontzettend veel aan de hand, waaraan we heel veel kunnen hebben. Dus dat, dat, dat, uh, nee, dat, is, dat is hier bij me gebleven. Er is ook een documentaire gemaakt over de Beatles tijdens dat eerste bezoek aan Amerika. En, en het mooie is dat de, de cameraman op een gegeven moment bij de Beatles in die auto zit. En dan zie je vanuit die auto die gekte. En dan, dan zie je eigenlijk dat die jongens in een soort bubbel zaten... waarin ze ook ergens zeggen van ja, wij zijn niet gek. De rest van de wereld is eventjes gek. Ja, maar moet je wel hebben weten. Maar die jongens, waren, maar het waren ook echt jongens. Want hoe, hoe oud waren ze? 21, 22? Die wisten ook niet wat ze over kwam. En, en, uh, en uh, ik begrijp dat ze dat dachten. Ja. Ja. Ze waren zich waarschijnlijk niet bewust van wat ze allemaal aan het veroorzaken waren. En dat we het er 50 jaar later en ik denk ook 100 jaar later nog over zouden hebben. Ja, dat hebben ze. Ja, ja, ja. Het was leuk deze week. Dank voor de mooie verhalen. Dank voor de gesprekken. En uh, dank voor alle gedachten, Thomas Verbocht. Leuk ik, dat je het wilde ik, ik, ik doen. Dankjewel, het was een aangenaam gesprekspartner. En ik vond het erg leuk om te doen. Mooi. Goed om te horen. Ik wens je een, uh, een vrolijk weekend. En ik, ik noem nog even de titel van je laatste boek. Het eerste licht boven de stad. En dat is een boek uh, dat gaat over de bijzondere vriendschap... met schrijver Frans Kusters. Dankjewel, ja. Thomas Verbocht. Dag Pieter. Tot ziens. Dag. Eigenlijk zouden we nu de Beatles moeten draaien of, uh, of Dyer's Tweets... maar we gaan uh, toch een beetje naar het heden. Broken Bells, een zijproject van James Mercer, zanger van The Shines... The Shins, moet ik geloven ik zeggen, en producer Danger Mouse. In 2010 verscheen het titelloze debuut. De muzikale klik tussen de twee was al goed te horen... maar toch wel goed genoeg om het maar bij één samenwerking te laten. Nou, We gaan uh, luisteren naar wat recenter werk van ze. Het nummer The Angel and the Fool. Angel and the Fool van het album After the Disco van Broken Bells. Het project van Danger Mouse, de producer. En de zanger van de Shins, James Mercer. U luistert naar de VPRO Radio 1, het programma Nooit Meer Slapen. Zelden worden vanwege de moeilijke omstandigheden films of documentaires gemaakt in Somalië. Toch waagde filmmaakster Femke Wolting samen met haar Amerikaanse collega Tommy Palotta zich aan het documenteren over Somalische piraten. En dan gefilmd vanuit het perspectief van de piraat. En dat is nog gelukt ook. Last Hijack werd een mix tussen animatie en gefilmd materiaal. De film ging vanavond in première op het Wereldfestival van de film in Berlijn. Somalië is het gevaarlijkste land ter wereld. Uh, we kregen nie, geen enkele financier wilde mee als wij werkelijk het land ingingen. We hebben het wel lang geprobeerd. Het is dus bijvoorbeeld een hotel in Mogadishu. Daar kun je een kamer huren. En met die kamer krijg je een privélegertje van 15 jongens. En twee kogelvrije auto's. En dan kun je dan mee het land in. Dat is hoe CNN en dat soort netwerken daar vaak draaien. Ook maar korte periodes meestal. En wij dachten ja... Ten eerste kan je dat niet een paar da in een paar dagen gaan film draaien. En we dachten ook, wat voor band krijg je met je hoofdpersoon... als je daar met je legertje van 15 man naast de camera staat. Dus toen zijn we gaan nadenken over een andere manier. En ontmoeten we een Engelse journalist, een uh, schrijvend journalist Die werkte voor Channel 4, een Somalische jongen. En uh, vonden we ook een Somalische cameraman... die toevallig een paar jaar in Nederland had gestudeerd. En toen zijn we gaan denken van, kunnen we... Op een, kunnen we op een andere manier werken. En Jamal, de Engelse journalist, was gewend om voor Channel 4... eigenlijk op afstand geregisseerd te worden. Nou, toen dachten we, misschien kunnen we daar een manier voor vinden met de, voor de film. En zijn we met hem en met de cameraman in Amsterdam eerst films gaan kijken... in Amsterdam gaan draaien, om een manier van draaien te vinden die we wilden. Hebben we heel veel uitgeschreven natuurlijk. Um, shot shotlisten, interviewvragen en al dat soort dingen. En uh, hebben we de draaiperiode in een aantal periodes opgeknipt... En zij ze voor het eerst naar Somalië gaan. We konden geen Somalische geluidsmannen vinden. Die bleken niet te bestaan. Dus de cameraman mee ook zelf wat geluid. En um, um, waren we eigenlijk gewoon de hele dag aan het telefoon. Dus hij werd om 7 uur s ochtends. Zei hij van nou, we zijn net wakker. Mohammed uh, is gaan aankleiden. Hij wil naar de kapper. Wat denk je? Wat zullen we doen? En dan bedachten we een plan. En dan bedachten we Hey. En dan om ze FedEx is het materiaal naar Kenia. Daar werd het op internet, via internet geüpload. En konden we het hier kijken met de vertaler en dan weer feedback geven. En de eerste week was het, was het tamelijk rampzalig. Maar langzamerhand vonden we een goede manier en uh, um, ging dat eigenlijk prima. En het feit dat zij allebei Somaliërs waren... maakte ook dat, um, dat zij veel dichterbij konden komen dan wij ooit hadden kunnen... Zelf hadden, hadden gekund. Ze konden bij een bruiloft filmen... een persoon nooit bij je. gewoon nooit ge, gekund om dat te filmen. En dat soort dingen. Dus uiteindelijk heeft het heel goed gewerkt. Mohammed Noor, dat is dus de hoofdpersoon van jullie film geworden. Hoe zou je hem omschrijven? Uh, nou, we hebben enorm ge, geworsteld met Mohammed. Want het is niet, het is niet een, uh, een echte held, zeg maar. Het is niet een heel sympathieke man al begrijp, je, begrijp ik wel voor een deel de keuze die hij maakt... of waarom die hij die maakt, maar uh, hij is begin dertig. Hij heeft negen kinderen met een aantal verschillende vrouwen... en zijn ouders voelen zijn kinderen op. Hij wist niet eens wie zijn kinderen waren, begreep ik, van zijn ouders uit de film. Ja, hij weet de namen van zijn kinderen niet... en de kinderen zijn voor, ook nogal bang voor hem, want hij, is, hij komt zelden op bezoek, zeg maar. In, de film begin, of in het begin van de film gaat hij voor het eerst eens lange tijd weer naar zijn ouders toe... En uh, hij, hij uh, slikt de hele dag kat. Dus dat is een Somalische drugs die veel jongens, jongens of veel mannen daar slikken. Het zijn een soort blaadjes waar je op koud, en waar je een soort speedy van wordt. En uh, hij is onberekenbaar. Ik denk dat hij... Hij heeft bijna geen ander leven gekend dan oorlog, zeg maar. Hij was volgens mij acht of negen toen de oorlog uitbrak in, en uh, Dus vanaf zijn vroege jeugd zeg maar, heeft hij, zit hij in een omgeving van oorlog en geweld. En ik denk dat hij daardoor onberekenbaar is. En die is gewoon in Somalië echt geen niets te doen. Hij had, zijn eerste baantje was uh, steenhak in een steengroef. En als je dat zag, als hij, in de film gaat hij op het moment bij zijn oude vrienden op bezoek. Dan denk je ook, ja, moet je dan hiernaar terug? Dat, dat wil ook echt niemand. Nee, loodzwaar werk van die, van die grote blokken steenkappen uit hem. Een rivierbedding of zo. Ja. En um, het feit dat hij piraat was... gaf hem aanzien in, in, in, in zijn gemeenschap. Hij, het was een spannend bestaan. De eerste jaren werden ze in Somalië echt gezien als helden. Ze werden gezien als David ziet opname. Tegoli. Ja. En... Uh, en uh, het, ze, in het begin zeiden ze ook al, ja, we zijn vissers en we heffen belasting op de vis die ons is ontnomen, zeg maar. En langzamerhand werd het natuurlijk steeds meer een criminele activiteit, werd het geld wat ze vroeger steeds meer en werd het gewelddadiger en werd het natuurlijk echt de Het zijn ook allemaal gewoon jonge jongens die een spannend leven willen, drugs nemen, in een soort spiraal van geweld terechtkomen en eigenlijk ook verder geen enkel alternatief hebben. Wat zo opmerkelijk is en wat de film ook ontzettend spannend maakt... zeker in de eerste helft, is als kijker ben je er gewoon bij... dat een nieuwe kaping wordt gepland. Hoe hebben jullie dat voor elkaar kunnen krijgen? Dus je ziet ze een soort bende, dus zijn vrienden of collega's... en samen plannen ze gewoon een nieuwe kaping. Ja, nee, dat, is, dat was super bijzonder dat, dat Mohammed ons dat toeliet. Zeg maar. Hij was, denk ik, het is een mix van bravoure... Dat hij, hij is ook trots op dat feit dat hij piraat is... En hij zegt ook ergens in de film van toen ik piraat werd... toen uh, niemand noemde me meer idioot... maar ik was opeens iedereen's vader of vriend geworden... of beste vriend geworden. En, uh, en hij heeft een, uh, altijd, als we, aan, als, we, als we aan het filmen waren... er zijn altijd jonge mensen. Iedereen wil ook piraat worden. Dus hij gaat aan de kapper. De kapper vraagt, mag ik ook mee met je volgende kaping? Hij gaat bij zijn oude vrienden op bezoek. Die willen ook allemaal mee. Iedereen wil ook aan de ene kant een stukje van dat geld... en, um, en de roemen, weet ik veel, aan de andere kant... Um, is de samenleving in Somalië steeds meer zich tegen de piraten gaan keren? Um, soms werd de filmkruis bekogeld met stenen, konden moeilijk op straat filmen, omdat mensen gewoon niet, zijn het gewoon zat dat Somalië geassocieerd wordt alleen maar met piraterij. En, en, uh, en ze hebben natuurlijk gemerkt dat, uh, of lang, een hele generatie mannen is gewoon verdwenen. Is uh, zit in, of in de gevangenis waar ook ter wereld, of is. Gewoon niet meer terugkomen omgekomen op zee. Want vaak kunnen die jongens niet zwemmen. En veel mensen, ze komen gewoon ook veel jongens komen om. Of ze zijn verslaafd en, uh, en laten hun vrouw in de steek. Dus daar, daardoor is, is, um, zijn die piraten echt niet populair meer. If you are a This is the last ship you should be thinking of trying to board. Eleven suspected pirates apparently mistook a French naval ship for a commercial vessel. And according to the French defense ministry prepared for attack. But this was the answer. Hands up, surrender. Last French commandos. Veel van je werk gaat over nieuwe media, de toekomst van televisie, innovatie, technologie. Je hebt ook een film gemaakt over Victor en Rolf, ik noem maar even wat. Hoe kwam je opeens op het idee om een film over Somalische piraten te maken? Nou, toen en ik zaten televisie te kijken. Volgens mij, we zagen die, van, die tele, van die nieuwsbeelden die ons ontzettend fascineerden. Van die hele kleine bootjes en die, ver, tegenover die enorme olieschepen. En dat vond ik zo'n krachtig beeld. En we werden nieuwsgierig eigenlijk. We gingen een beetje researchen. En uh, vonden dat er zo'n heel ander verhaal over... De piraten te vertellen was wat je eigenlijk helemaal niet in de meeste media las of zag. Over het feit dat de Somalische zeeën zijn leeggevist door de westerse uh, vissersvloten. Over afvaldumping in de zeeën daar. En allemaal dat soort dingen. Daar werden we door geïntrigeerd. En eigenlijk uh, klikt het pas echt met het onderwerp toen we gingen nadenken over animatie. Want Tommy en ik hebben allebei wel ook in eerder werk veel met animatie gewerkt. En toen we dachten van: Piraterij is natuurlijk super filmisch ideeën, maar heel moeilijk om echt te filmen... omdat het moment van de kaping kun je eigenlijk bij niet bij zijn. Dat is een criminele activiteit. Dus dat ben je eigenlijk strafbaar als je daar überhaupt bij bent. Er zijn wel mensen geweest die hebben met mobiele telefoons op zo'n schip gestaan... maar dat is toch iets anders dan een te film maken. Dus ik dacht, als je animatie gebruikt, dan kun je die momenten verbeelden... waar je nooit echt bij kunt zijn. Dus in het begin dachten we er zo over, maar toen we langer met de film bezig waren... toen eigenlijk verschoof dat en werd die animatie steeds meer manier om... Uh, het subjectieve beeld van of wereld, de, de manier waarop die jonge Mohammed naar de wereld keek te verbeelden. Zijn dromen en angsten en terugblik naar de oorlog waar die in is opgegroeid. En, maar ook terugblik naar eerdere kaping te verbeelden. Door die animatie in een hele schilderachtige stijl... krijgt het bijna een soort mythologische lading. Het is veel meer dan invullen van iets wat je niet had kunnen filmen. Het is ook een beetje sprookjes achter. Ja, dus eigenlijk dat feitelijke ging er steeds meer af en eigenlijk werd het meer steeds meer impressionistisch of subjectief werd het steeds meer dat er gewoon in zijn hoofd probeerden te komen te bedenken van hoe zou hij zich hebben gevoeld. En dat is natuurlijk voor een heel fictie, want dat is onze fantasie geweest, zeg maar. De gebeurtenissen die je ziet in de animatie zijn wel, weet je, het is wel gebaseerd op verhalen die we van Mohammed hebben gehoord, de manier waarop hij het moment dat de oorlog uitbrak bijvoorbeeld... of de manier waarop hij zijn eerste kaping plaatsvond, dat soort dingen. Maar de verbeelding daarvan, ja, dat is wel deels onze fantasie geweest. Dus het is een, beetje, het is een mengvorm, het documentaire laag... dus echt het gefilmde materiaal is echt documentair... en de animatie is, um, is dat niet. Het is gewoon andere op, weet je... documentair is van oudsher kijken naar de werkelijkheid... zoals die voor de camera is. En in speelfilm heb je natuurlijk al langer dat steeds meer in film gemanipuleerd beeld is... wat niet gemaakt is voor... Je, niet wat je ziet voor de camera... maar in postproductie gemaakt is... in effect of animatie of een combinatie daarvan. En het leuke is dat je dat nu in documentaire natuurlijk ook kunt doen. En uh, dus dat documentaire niet meer alleen... de objectieve waarheid hoeft te laten zien... maar ook een subjectief verhaal kan vertellen. En dat was langzamerhand ook meer geaccepteerd. Want het was misschien tien jaar geleden nog een no-go. Want er moest alles echt zijn. En wat het natuurlijk ook niet was, maar... Ja, precies. Kijkers mensen zijn mensen natuurlijk ook meer gewend omdat, omdat op televisie en in een film dat natuurlijk al veel langer gebeurt. En, uh, en ook gewend zijn aan het feit dat er weer ja, inderdaad dat er niet zo'n documentaire is natuurlijk altijd een mythe dat je de waarheid vertelt, zeg maar, over wat er, als je precies filmt, wat er voor de camera gebeurt. En uh, ik denk, dit neemt het is dan weer net een stap verder. Die uh, animatiefragmenten, die maken hem voor mijn gevoel... een stuk sympathieker dan in de filmbeelden. Dan vond ik hem ook een beetje een opportunistisch mannetje... die eigenlijk wel een beetje leiding gaf en de boel regelde... maar zelf uh, in deze fase van zijn leven in ieder geval niet meer echt gevaar liep. Hij ging volgens mij ook niet mee de zee op. Nee, ik denk dat hij niet per se laf is. Ik denk dat het gewoon een manier is waarop je carrière maakt daar als piraat zeg maar. Dus je klimt hogerop en dan heb je een ander soort rol... Uh... Maar toch, die animatiefragmenten, die, die maken hem een heel stuk zachter. Bijna soms een beetje dromerig. En uh, je gaat dan ook veel meer van zijn motieven begrijpen. Want ben je hem echt gaan begrijpen uiteindelijk? Um, ik ben wel gaan begrijpen, zeg maar... Of ben, ik heb geprobeerd te begrijpen wat hem dreef en waarom hij die keuze maakt. Want het is gewoon nogal iets om... Als je, die, als je ziet hoe klein die bootjes zijn, het feit dat de meeste jongens niet kunnen zwemmen. Ze uh, de zee opgaan met voldoende benzine om een aantal dagen op zee te varen, maar soms ook niet eens om terug te komen. Dat is toch een enorm risico. Dat neemt niemand voor niks. Zeg maar. um, als je zeg maar, de armoede ziet en de uitzichtloosheid daar, dan begrijp je dat je één jongen zeg, een, een andere jongen die dan ook graag piraat wil worden... die zegt ook van, ik heb geen eten voor mijn kinderen. Ja, dan begrijp ik dat je, zo, dat je misschien zo'n keuze maakt. Maar ik, het maakt niet dat ik hem... Ik vind geen sympathieke man per se. En ik denk wel in de... We, vonden, we wilden graag in die animatie een soort... ook een groter beeld van Somalië laten zien. Van de weet je, van hoe hij die afgelopen twintig jaar... Uh, beleefd heeft. Somali is een field state, er is geen overheid, er is helemaal niet, er zijn geen, uh, er is geen politie, er zijn geen ziekenhuizen, er zijn geen scholen, er is werkelijk niets, zeg maar. Als hij uh, in een auto rijdt, op een gegeven moment reed hij over een rotonde, reed hij linksom, en het is gewoon omdat hij, er zijn geen verkeersregels, er is gewoon helemaal geen enkele organisatie van wat dan ook, zeg maar. En dat is, ik denk, dat is voor ons heel moeilijk om te begrijpen hoe dat echt is. Tegelijkertijd, ondanks al die oorlogsellende, gaat het leek het mij ook heel erg een, een jongen die gewoon... en daardoor wordt het heel erg herkenbaar en ook heel universeel. Een jongen op zoek naar avontuur en spanning. en Hij lijkt bijna ook een soort uh, niet alleen verslaafd aan die kat... maar ook aan die actie. En dat geld, dat is natuurlijk wel mooi... maar het gaat ook om het avontuur omheen en ja, de erkenning dat hij iemand wil zijn. Hij zegt ook ergens van... Uh, ja, ik was vroeger niemand en nu word ik gezien. En hij wil ook graag... hij wil dat zijn ouders trots op hem zijn. Het is ook... Uh, we vonden het leuk om juist dat familieleven te laten zien. Omdat dat dat inderdaad ook universeel maakt. Het is inderdaad ook gewoon een jongen die de verkeerde pad op gaat. En zijn ouders die wanhoopig proberen hem weer terug te krijgen. En uh, een andere keuze willen laten maken. En dat toch niet lukt. Ja, het is bijna jongens hier uit de grote stad. zouden ook, ja, Het is bijna een herkenbaar verhaal daardoor. Ja, we, als je zeg maar, van die films ziet over de keto's in Amerika. Weet je, de, de, het is niet heel veel anders, ook de, inderdaad de druk van vrienden, ouders die een ander, iets anders willen, drugs, vrouwen die in de steek gelaten worden. Het is allemaal, dat is inderdaad best universeel. U hoorde Femke Wolting in gesprek met Emmy Collau. De film is vanaf april in de Nederlandse bioscopen te zien. En ook komt er een speciale website met het interactieve verhaal van een kaping. En dan kun je als kijker steeds schakelen tussen het Somalische en het Westerse perspectief. Dus dan kun je op het ene moment de schipper uithangen en het volgende moment ben je even de kaper. Kun je het van twee kanten bekijken. Uit Utrecht komt de band I Am Ook. En dat is het alter ego van singer-songwriter Thijs Kuiken. Vorige week kwam een nieuw album uit. Niet helemaal nieuw. Hij nam de liedjes al een keer eerder op. In 2008. Toen op een CDR, Nu op een LP en een CD. Of downloaden Of nou ja, zie maar hoe je het doet. I Am Ook heet het nummer. En het liedje heet... Nee, heet de band. En het nummer heet Firm Hands. Bursts of wine from the tumbling trees The best van een nieuw album met de iets wat verhaspelde naam All's Songt van I Am Ook. In de rubriek Door de Nacht vertellen mensen wat hen door de nacht heen sleept... als de slaap niet wil komen en ze toch wat tijd te doden hebben. En vannacht leggen we die vraag voor aan de Vlaamse dramaturg Johan Reiniers... werkzaam bij toneelgroep Amsterdam... Ik lees een gedicht van Bertolt Brecht uit zijn dichtbundel De Svendborgse Gedichten, een bundel uit 1939 net voor de Tweede Wereldoorlog verschenen Het is een gedicht dat in Amerika zich afspeelt Hij schreef het een beetje eerder en hij heeft zich daarvoor laten inspireren door een Amerikaanse auteur Sherwood Anderson Het heet Kolen voor Mike Kolen voor Mike ik heb gehoord dat in Ohio... in het begin van deze eeuw... de Bitwell, een vrouw woonde... Mary McCoy... weduwe van een baanwachter... een zekere Mike McCoy... en ze was arm. Maar elke nacht vanuit de denderende treinen... van de Wheeling Railroad... wierpen de remmers een klomp kolen... over de schutting in haar moestuin... en schreeuwden met rauwe stem... in het voorbijrijden... voor Mike. En elke nacht... Als de klomp voor Mike tegen de achterkant van de hut sloeg, stond de oude vrouw op, kroop slaapdronken in haar rok en zette de klomp op opzij. Het geschenk van de remmers aan Mike, die dood was, maar niet vergeten. Zo stond ze lang voor de ochtendschemering op en verborg haar geschenken voor afgunstige ogen, omdat de remmers geen last zouden krijgen bij de Wheeling Railroad. Dit gedicht wordt opgedragen aan de kameraden van de remmer Mike McCoy... gestorven wegens te zwakke longen op de korentreinen van Ohio om hun kameraadschap. Een jaar of ondertussen 25 geleden zijn. Ik was nog, nog erg jong, ik was nog student... En ik vond het boek in, in, in de slechte, in, in Leuven, waar ik toen studeerde. En het is een, een, een heel, heel belangrijke dichtbundel voor mij altijd geweest. Ik vind Bertolt Brecht een ongelooflijk sterke dichter. Hij schrijft heel erg geëngageerde poëzie. En die heeft vaak een bepaald soort drammerigheid. Want hij schrijft in functie ook van een ideologie... Een communistisch project waar hij toen erg mee bezig was. Maar op een of andere manier ontsnapt zijn poëzie daar ook aan. En, en overstijgt ze dat ideologische en dat geëngageerde... en wordt het gewoon ook heel erg mooie poëzie... die je vandaag nog kunt lezen als poëzie. Maar ook als poëzie... die je doet vragen stellen over de wereld van vandaag... De dingen zijn niet hetzelfde als toen, maar het is iets dat nog altijd erg inspirerend werkt in, in hoe je vandaag als, als kunstenaar uh, kunt nadenken, je kunt uiten over de verhouding tussen kunst en een maatschappelijke werkelijkheid. En daar blijf ik dit zeer, zeer belangrijk voor, voor vinden. Ja, wat, ze, ze, ze roepen verschillende dingen bij mij op. En, en, en, en dat zijn dan soms heel erg uh, sentimentele of naïeve dingen. Uh, dat geef ik graag toe. Uh, gevoelens van, van opstand. Gevoelens waardoor je besef krijgt dat, dat heel veel dingen... Niet alleen toen, maar ook vandaag nog altijd heel erg scheef zitten. En, en veel dingen die... Die we vandaag doen, doen we achteloos van veel dingen die we, die we doen. Uh, zoals ons leven is, is georganiseerd. Zijn dingen waarvan we weten dat we ze anders zouden moeten doen, maar we gaan, we gaan ermee door. En, en teksten als die van Brecht en van veel andere kunstenaars... Uh, zijn nog altijd teksten die, die, die ons als het ware oproepen tot verandering. En zoals dat is maar een heel klein beetje... Da daar gaat het wel om. En met die kleine beetjes kunnen we, kunnen we verder. Teksten die je, die je leest op, op jonge leeftijd op het moment dat je het meest ontvankelijk uh, daarvoor bent, uh, zeg maar tussen je, je, je vijftiende en je, je, je twintigste het moment waarop je uh, aan volwassenen literatuur echt iets gaat hebben en, en, en er een besef is van, van wat er allemaal in zit. Dat zijn de teksten die je je hele leven blijft meedragen. En voor mij is, is die, die bundel van, van Brecht daar... Uh, een, een, dat is een van de belangrijke dingen uh, daar. En ik, ik, ik blijf erin lezen. Hij ligt nooit verder dan een paar meter van, van mij vandaan. En ook als ik er niet in lees, dan denk ik er vaak aan. Het is iets waar ik mee rondloop in mijn hoofd. Wat voortdurend in mijn hoofd aanwezig is. Ja, uh, ja ik sta ook vaak op met een gedicht. Uh, uh, als het ware, dat het, het, het eerste wat ik doe als ik... ...de krant heb doorbladerd en koffie heb gedronken... ...dat ik dan een paar gedichten lees. Ik heb altijd in een toneel gewerkt. En dan ben je natuurlijk veel bezig met woorden en taal... ...en, en, en poëzie en gedichten zijn bij uitstek iets... Waar, ...waar taal wordt scherp gesteld... ...om de vierkante centimeter. En, en dat is heel spannend om mee om, mee om te gaan... ...samen met kruisvoortraadsels... Ik, ik los ook elke dag een kruisvoortraadsel op en dat, is, dat, is, dat gaat gelijk op met het, het idee dat je elke dag een gedicht leest. Johan Reiniers was dat werkzaam bij toneelgroep Amsterdam. Hij is uh, Vlaamming van oorsprong. We gaan uh, luisteren naar soulmuziek, want dat uh, moet ons toch even door de nacht heen uh, sleuren. Dan café en de good timers. You're good to me uit 1964. tell the world you're good for me you're good for me oh like the sugar is good for the tea girl you're good for me let me tell you something you do too wrong it's for every right you put salt in my cup Just for a spy You're not even good for yourself You're no good for nobody else But you're good for me Let me tell you again You're good for me Oh, sugar dumpling Can't you see, girl? You're good for me And I just got to hum about it! Come on now! Once I was down Yes I did On my sick bed Let me tell you It was the end For me Everyone said Dr. Jones did all he could But only your love can do me some good Cause you're good for me You're good for You're good for the bee, You're good for me. And come on. Let me hum yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, Oh, I like it. Come on. You're good for me. Sometimes when I feel a little pain, I know who to call. Yes I, yes I do. I remember one time Sam said in a song. So bring it, bring it, bring it on home. And Solomon said, everybody love, love somebody, and you know I love you too. now. I want to let you know you're my doctor, liar. bent mijn dokter en mijn leraar Ja, dat iemand zo blij kan zijn met zijn geliefde. Dat is toch uh, leuk om te horen. You're good to me van Dan Coffey en the Good Timers. U luistert naar de VPRO op Radio 1 Nooit Meer Slapen. Een ontmoeting met beeldend kunstenaar Jasper de Beijer. Die exposeert op dit moment in de Haagse galerie Nouvelle Image Met een serie van zes grote fotocollages onder de naam Wir das Gedächtnis. Wij zijn de herinnering. Het zijn geconstrueerde beelden van een volstrekt vreemde wereld... met daarin allerlei verwijzingen naar de geschiedenis van Duitsland. Hierbij valt op dat de beier speelt met de tijd. Verslaggever Anton de Goede bezocht samen met de kunstenaar de galerie in Den Haag... en probeerde het werk te begrijpen en er een vinger achter te krijgen. Jasper, we gaan zo meteen een ruimte opzoeken waar het iets minder galmt dan hier. In dit, want dit is te zeer badkamergeluid. Maar laten we eerst vragen, toch... Waar we hier naar kijken, welk voor werk staan we hier voor? Uh, we kijken naar een van de foto's uit mijn laatste serie... Wie je ziet, dat is En we kijken naar een hele grote foto van een standbeeld... wat in een, een bos is geplaatst. En het standbeeld staat niet op een gewone uh, stenen sokkel... maar die sokkel is opgebouwd uit verschillende stukken bouwmateriaal... boomstammen, oliedrums, uh, betonnen pijpen, uh, stukken hout... Noem maar op. En daarbovenop uit allemaal verschillende kleine stukjes haalt een hele groot figuur gezet. Ik denk dat het hele ding wat bij elkaar zo'n 15 meter hoog is. Ja, de afbeelding is, nou, ik denk ongeveer 2 meter hoog. Hij hangt hier aan de muur ja. achter glas. Het is, wat voor, het is een, een print, een foto. Ja, het is een fotoprint. Dus dat betekent dat hij wel niet dat een print gedraaid wordt, maar dat hij dus echt wel afgedrukt wordt zoals een foto afgedrukt wordt. Dus hoezeer ik ook wat ik ook doe in mijn carrière. Ik blijf altijd fotograaf... zolang ik op dit papier blijf printen. Het is gefotoshopt. Ja, het is volledig uh, gefotoshopt. Ja. Jasper de Beyer knipt en plakt met foto's van nu en vroeger... om ze erna om te smeden tot post-apocalyptische schetsen... uit een verzonnen toekomst, was de tekst van Meropem Bem... in de Volkskrant. Ja. Heeft ze het goed? Uh, ja, dat heeft ze heel goed gezegd. Dat klopt als een bus. Laten we apart gaan zitten op een rustige plek beneden in de galerie... omdat het geluid daar iets beter is. Ga je mee? Jasper de we zijn nu even beneden neergestreken... in het kantoor van de galerie. En we kijken opnieuw naar die foto van het standbeeld... Ja. wat je net beschreven hebt. Standbeeld op een sokkel. Een sokkel die vormgegeven is naar je eigen fantasie. Ja. Ergens in een landschap, een Duits landschap. Deutel met... ja, is het. Uh, dat, is een, dat ligt in midden Duitsland. En dat is de plek waar uh, Arminius, of Herman... dat was een, uh, een heel beroemde Germaan in... Uh, 28 na Christus de Romeinse legioen heeft verslagen. En die zijn sindsdien ook nooit meer teruggekomen. en uh, Dat is een van de, geloof, van de meest bepalende momenten in de wereldgeschiedenis geweest. Die er ooit zijn geweest. Als we dat hadden verloren... dan was Duits waarschijnlijk ook een Romaanse taal geweest. Ik vind het gewoon een interessant gegeven. <laughs> gewoon interessant gegeven. En wie is die man? Van wie is dit beeld? Het uh, beeld zou eigenlijk van Arminius moeten zijn. Maar het is niet Arminius, het is Otto van Bismarck. Dus dat betekent dat degenen die het beeld gebouwd hebben... zich niet helemaal van aan de historische regels hebben gehouden... of niet helemaal door hadden hoe het nou precies zat. Niet helemaal doorhebben hoe het precies zit. Jasper de Beijer roept in zijn werk voortdurend dat gevoel op. Vast dat wel dat zijn beelden een situatie weergeven waarin de wereld in puin ligt... en er hard gewerkt wordt aan een wederopbouw. In zes grote fotocollages worden de puinhopen in kaart gebracht... en wordt gewerkt aan een wederopbouw. Kernvraag bij Jasper de Beijer. Wat bepaalt wie we zijn? Wat bepaalt onze herinneringen? Of, in zijn woorden, wat bepaalt onze culturele identiteit... Precies met deze vraag maakte hij eerder een reis door Polen en Duitsland. Ik had vaak dat idee in mijn hoofd over die verloren culturele identiteit... Uh, toen ik had gehoord over, uh, over uh, de vrouwenkerige in Dresden... die dus steen voor steen werd herbouwd. En toen kwam ik een beetje op het idee van het vervangbare van die culturele identiteit... Toen heb ik besloten om langs al die plekken die zo'n grote rol hebben gespeeld... niet per se in de Tweede Wereldoorlog... maar ook bijvoorbeeld in de vorming van het Pruisische Rijk... de vorm van het Duitse Rijk, de Eerste Wereldoorlog, noem maar op. Uh, daar heb ik gewoon een hele grote rondreis door gemaakt. Uh, overal foto's gemaakt. In totaal is er 6.000. En die foto's zijn eigenlijk het bouwmateriaal... Uh, waarmee al die beelden gemaakt zijn. Dus alles wat je ziet staan, zo'n vaatje... of uh, zo'n uh, blokje hout of een boomstammetje. Dat heb ik allemaal zelf gefotografeerd en daar een soort textuur van gemaakt... En dus in het 3D-programma of die constructie heen gelegd. En daardoor krijg je echt een boomstammetje. Nog even terug naar het beeld van deze, deze held die hier op deze sokkel staat. Het geheel gefantaseerde en, en gefotoshopte beeld. Dit heb je ook in Duitsland geëxposeerd? Ja, ja, dat was echt fantastisch. Ja. Want hoe waren de reacties? Uh, ja, meeste opviel eigenlijk waar dat heel veel referenties die ik in het werk heb gemaakt... naar de Duitse geschiedenis, dat heel weinig mensen dat oppikten. Dat viel me wil een beetje tegen eigenlijk. Noem eens welke referentie je hier maakt naar die ja, Duitse tijd. Sowieso Arminius. Ik bedoel dat, dat dit gewoon een verwijzing is naar het beeld van Arminius. Dat ontging een aantal mensen. Uh, ik heb een andere fout gemaakt met uh, water. Uh, met een brug erbij. Die hangt ook in de tentoonstelling. Nou, er kwamen 100 200 mensen tot de tentoonstelling. En iemand die zag dat het uit Nuremberg kwam. Nou ja, in dat museum zit ook een aantal dingen... die toch best wel een grote rol hebben gespeeld in Duitse geschiedenis... Uh, ja, dat, dat kenden ze niet. Dus, uh, misschien ben ik toch iets dieper gegaan dan ik had gedacht. Nou heb jij een, uh, je, hebt je hebt jonge kinderen, hè? eentje van acht, die zit op de basisschool. Als jij nu uh, aan uh, iemand van twaalf moet uitleggen wat je gedaan hebt... hoe zou dat klinken? <laughs> uh... Wat heeft papa gedaan? Ja, dan moet, dan moet ik eerst uitleggen wat er in Duitsland is gebeurd. En vanuit die optiek moet ik dan zeggen van... nou ja, stel je voor uh, dat wij dat nu zouden moeten doen. Dat wij nu, jij en ik, dus mijn zoon en ik nu... dat wij nu samen alleen een schoffel en een hamer in onze handen hebben... en we hebben al die rommel voor ons neus liggen. Ik bedoel, wat zouden we bouwen? Bedoel, ja, dan zou hij ook zeggen, nou, we willen een kerk... we willen een brug, we willen een café. En hoe gaan we dat dan doen? Nou, ja, met de spullen die hier liggen, weet je wel. Het is eigenlijk als op de crash gebeurt te liggen. Allemaal zweeggoed in de hoek en gaan we maar naar het kasteel van Bouwen... Wat dat betreft lijkt het er wel op. Dat is ook de aanpak die ik gekozen heb. Alle spullen die je ziet in die foto's. Dat zijn allemaal spullen die ja, niet verder dan 100 of 200 meter... Van de, van de plek afkomen van waar het is gebouwd. Behalve die kaffedraal. Was er ook ongemakkelijkheid in Duitsland? Raar toch, zo'n Nederlander die dan aan de slag gaat... Met, met, met het fantaseren van hun geschiedenis? Nee. Helemaal niks. Ja, ze zeggen het niet tegen me... Nee, helemaal niet zelfs. Het was heel erg zo van, nou ja, we snappen heel goed wat, uh, wat je bedoelt. En ze snappen ook, kijk, ik ben eigenlijk over de Eerste en Tweede Wereldoorlog heen gestapt. Dus in feite heb ik een, een stap genomen vanaf 1890 ongeveer naar nu. En dat is ook een beetje het hele beeld waarnaar verwezen wordt in die hele serie. Is de, de periode 1890, 1900. En dat is ook een hele verzameling uh, uh, postkaarten uit Duitsland heb ik... Thuis liggen. Allemaal uit die periode, in die aarde, met hetzelfde soort positivisme en grandeur. uit. En dat was ook zo in die tijd. Tussen de stichting van Duitsland en de Eerste Wereldoorlog, tenminste, tien jaar daarvoor. Was er een hele positieve sfeer in die zin, omdat uh, ja, iedereen ging bouwen aan de slag. De combinatie met de industriële revolutie. En, ja, ik heb natuurlijk werk gebouwd wat daar min of meer naar teruggrijpt. En niet de hele tijd wanneer die easter eggs erin gaat leggen over de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat is zoiets van, nou ja, dan kunnen we het op een andere manier... over culturele identiteit hebben dan altijd maar weer die oorlog erbij te halen. En je zegt nu net uh, in, een, in een bijzin in Dresden, een grote kathedraal. Ja. die dus in de oorlog geheel vernietigd is. Heel ja. Dresden werd toen gebombardeerd. En wat trok jou in die kathedraal? Nou, die kathedraal die bestaat hij bestaat nou wel of bestaat hij nou niet? Bedoel, hij is uh, uit elkaar gevallen. Uh, alle stenen, ik heb daar foto's van gezien hoe ze dat hebben gerestaureerd. Ze waren pas volgens mij. In 2001 of 2001, klaar mee? Uh, hadden ze gewoon een hele lange rekken neergezet. En al die stenen hadden ze naast elkaar gelegd. En allemaal genummerd. Op een gegeven moment wisten ze welke steen waar lag van die kathedraal. En zo hebben ze die als grote puzzel midden in elkaar gezet. Dus ja, wat, wat is dan een kathedraal? Wat is dan een, eerst is het een stapel stenen. Of nou ja, eigenlijk eerst, eerst, eerst is het een kathedraal. Dan is het een stapel stenen. En dan is het weer een kathedraal. En ja, is dat nog hetzelfde ding? Heeft het nog dezelfde identiteit? Ik bedoel. Heeft het nog die betekenis? Ik bedoel, mensen die hechten daar kennelijk heel veel aan dat hij precies zo moet zijn zoals hij was. En ook van hetzelfde soort steen. Ook. En dat vind ik wel, ja, op zijn gezag gezegd, nogal bizar. Ja, wat is het bizarre dan? Nou, ik, hoorde, ik had dat daar met iemand over in Duitsland. En die vertelde dat in Japan heb je... Er bestaat dat idee helemaal niet van het bewaren van dingen. Je hebt daar een hele grote tempel staan bijvoorbeeld... Nou, die komt dan naar 1200, ik zeg maar wat. Uh, iedere keer als het hout gaat rotten... vervangen ze dat gedeelte van het hout voor een nieuw stuk hout. Als dat stuk steen op een gegeven moment uit elkaar valt... vervangen ze dat stuk steen en een ander stuk steen. En zij zeggen gewoon... van, de identiteit van dit gebouw is gewoon de wijze... waarop de architect het heeft bedoeld. En zo houden we het gewoon intact. En het kan ons niet schelen hoe oud het hout is. Het kan ons wat schelen over ja, hoe dat gebouw eruit ziet. Ja, dat zie je ook bij Japanse prints. Het is ook hetzelfde idee. En dat herdrukken de hele tijd van die dingen. Nou ja, ik heb wel eens gehoord, iemand die, die filosofeerde... dat er eigenlijk geen steen meer bij de Amsterdamse grachtengordel is... die uit de 17e eeuw komt... omdat elke steen wel eens een keertje is vervangen. Ja. Maar wat is er bij wat... alles kunnen koppen, ja. maar, maar, maar, maar, maar wat is daar eigenlijk mis mee? Er is, is helemaal niks mee, maar het, het, het geeft eigenlijk aan... dat het is, het is een hol ding. Het is een beeld. Je, je, je, je pak je vast aan een beeld van hoe het zou moeten zijn... En kennelijk ben je dus op zoek naar de ziel van een gebouw of iets... of dat verleden dat niet meer echt bestaat waar je toch bij wilt komen. Ik las een tekst op Facebook van jou net afgelopen week... dat je zei, ik zou graag in een uh, tijdmachine stappen. Toen dacht ik, in welke tijd zou je willen belanden? Het favoriete periode dat ik wel een keer zou willen zien... als ik letterlijk als een reiziger op vakantie zou... naar eind 19e eeuw willen gaan of zo. Dat lijkt me wel een interessante periode. Waarom? Nou, positivisme wat er wat eruit straalde. Er was ook een hele, echt hele cluster aan uitvindingen die achter elkaar werd gedaan, waardoor iedereen het gevoel had dat de sky the limit was. Dus dat was echt een heel erg. Het futurisme uit ontstaan, natuurlijk. Lijkt ook een beetje op deze tijd. Van, nou, oké, okay, als, als, als we staal hebben en beton, en we hebben benzinemotoren, en we hebben elektriciteit en gloeilampen, dan is de wereld gewoon uh, niet groot genoeg. Dus, uh... Jasper erbij, die dus de, de geschiedenis bezingt. En eigenlijk ook de Duitse geschiedenis... maar het is niet het bezingen van de geschiedenis, toch? En zeker die Duitse geschiedenis die zo gecompliceerd... en zo verschrikkelijk en zo noodlottig is, is, is geweest. Ja, bezingen kan je het niet noemen. En verlangen daarnaar ook niet. Jij zegt, ja, ze zijn zo goed weer ze hebben zich hersteld van al dat leed. Dat ja, is dus niet, kennelijk... Ja, niet, niet, zo, niet in die mate, maar maatschappelijk merk je wel... dat, dat er een bewustzijn is ontstaan. Ik, ik, ik kan natuurlijk niet praten over wat er in iemands ziel... of in iemands hoofd omgaat, maar je merkt in Duitsland... dat het maatschappelijk gewoon wel... Uh, het is heel uitvoerig over besloten, uh, hoe zeg je het, uh, besproken. En het heeft ook heel duidelijk een rol gekregen... in de Duitse geschiedenis. Maar wat het heel groot probleem is voor de Duitse geschiedenis... is bijvoorbeeld, noem bijvoorbeeld Wagner... Als je heel erg veel van Waakner houdt en uh, je gaat een Waakner opera uitvoeren... moet je ontzettend oppassen in Duitsland wat je daarmee doet. Want Waakner zit indirect weer gekoppeld aan Adolf Hitler. Dus die Duitsers hebben een probleem dat al, al het voorwerk tot 1914. Dus vanaf 1875 ongeveer. Ja, dat neigt allemaal een beetje naar uh, die tijd van Willem II toen en zo. Dus daarom grijpen ze ook vaak terug naar middeleeuwse gebruiken boten, karnen en worsten maken. En dat zie je ook in die Duitse reclames. Die zijn ook heel erg middeleeuws georiënteerd. Dat is gewoon een periode die heel erg veilig... Uh, een soort nationalisme uit kan halen, zeg maar. En met de muziek van Wagner eindigde deze reportage over de fotoserie van beeldend kunstenaar Jasper de Beijer te zien in Galerie Nouvelle Image te de Den Haag. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Maandag zijn we er weer, althans de nacht na maandag. Dan komt Adelheid Rozen hier op bezoek. En straks gaat de VPRO verder met het programma Woord. Frank Jochemsen is al aangeschoven. Het thema is vintage en daar ben je geloof ik ook een beetje op gekleed. Oh, dank je. Ja. Dat is heel fijn. Ja, nee, ja Vintage, dat, uh, dat noemden we vroeger tweedehands, geloof ik. Oh. Dus ja, uh, Vintage bedoel tweedehands. Ik niet, bedoel ik niet onaardig. Oh, oh, nee. Ja, nou, ja. nee, maar daar is ook niks op tegen. Ik bedoel, ik nee, koop... precies, want het is heel hip, juist vintage. Ja, maar dat, ja, dat is ook weer zoiets. Ja. Dat, dat, ik deed het al voordat het hip was, krijg je dan natuurlijk... Nou ja, <laughs> geldgebrek. Is het geldgebrek. Maar, nee, maar dat, dat is ook weer onzin trouwens. Nee, maar we gaan, gaan rommelmarkten op... Uh, idiote verzamelaars. Uh, het is natuurlijk... De laatste jaren tot zulke idioot uh, hoge gekten gestegen, die vintage-rage. Dat we dachten, waarom niet eens een tocht door de archieven van de omroep... mooie verhalen de nog radio met als thema tweedehands. Kijk, het is al een tweedehands programma-woord natuurlijk. Dus mooi toepasselijk, toch? Heel veel plezier daarbij bij VPRO-woord met Frank Jochemsen over het uh, thema vintage. Ik wens u nog een hele mooie nacht en morgen een leuke dag.